4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. D66 heeft er weinig trek meer in om deze coalitie te steunen bij nieuwe akkoorden. Dat zei D66-Kamerlid Verhoeven in de Tweede Kamer. We hebben geen akkoord gesloten om een regeringspartij weer te gaan zien dwalen en nieuwe onrust te gaan zien veroorzaken. De heer Duivestein heeft niet gebeten, maar hij heeft wel geblafd. En die, dat geblaf heeft wel tot, tot onrust en irritatie geleid onder iedereen die betrokken is bij de woningmarkt. We heeft het over Duivestein. PvdA-Eerste Kamerlid Duivenstein, die zei gisteren in de Eerste Kamer dat het heffingsplan voor corporaties desastreus uitpakt voor de investeringen in de woningmarkt. De PvdA-collega in de Tweede Kamer, Monars, nam vanmiddag afstand van die toonzetting. Hij zei dat de PvdA staat voor de handtekening onder het Woonakkoord. Uiteindelijk stemde de PvdA in de Senaat gisteren wel in met het deel van het akkoord. Dat gaat over het verhogen van de huren. Over het heffingsplan wordt later gestemd. De Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld die precies omschrijven... wanneer vliegtuigpassagiers in aanmerking komen voor een schadevergoeding... en hoe hoog die moet zijn... Als de nieuwe regels worden goedgekeurd door de lidstaten... en het Europees Parlement worden ze in 2014 van kracht. De regels gelden alleen voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Onder de nieuwe regels hebben vliegmaatschappijen veel minder ruimte... om zich te beroepen op buitengewone omstandigheden bij vertragingen. Dat geldt straks alleen nog voor natuurrampen... en stakingen van luchtverkeersleiders. In Vlaardingen is de Geuzenpenning uitgereikt aan de Tunesische advocaat Radia Nasraoui. Ze krijgt de mensenrechtenprijs voor haar strijd tegen martelen in haar land. De Geuzenpenning wordt toegekend aan mensenrechtenactivisten en vrijheidsstrijders. De eerdere winnaars waren de Tsjechische dissident en oud-president Havel, de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Nederland houdt 26 zetels in het Europees Parlement, ook na de Europese verkiezingen van volgend jaar. De zetelverdeling wordt volgend jaar aangepast vanwege de toetreding van Kroatië tot de EU. Afgesproken is dat Duitsland drie van de 99 zetels inlevert. 12 kleinere landen, waaronder België, verliezen één zetel. En Duitsland blijft met 96 zetels wel hofleverancier van het Europees Parlement. Het North Sea Jazz Festival heet voortaan Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival. Dat is een gevolg van de samenwerking met de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam. Het festival is dit jaar voor de achtste keer in Ahoy. En daarvoor was het 30 jaar lang in Den Haag. De editie van dit jaar is op 12, 13 en 14 juli. Er staan optredens van onder andere Santana, John Legend en Sting op het programma. Het weer dan. Vanavond en vannacht valt er in de kustgebieden... nog een enkele bui. Verder is het droog. Het gaat opnieuw licht of matig vriezen. Morgen valt nog een winterse bui, maar er kan ook wat zon schijnen. En het wordt 2 tot 4 graden. ANUW Verkeersinformatie. De avondspits begint op zich bescheiden. De meeste files staan rond Rotterdam. De opvallende files op de A2 Eindhoven richting Maastricht... bij Sint-Joost, 2 kilometer, door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht... Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voorknopend Ippenburg. Het veroorzaakt drie kilometer verder twee rijstroken zijn dicht. Dan de A20 naar Gouda, bij Spaanse polder, drie kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand en die blokkeert de linker rijstrook. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Er staat voorknopend Hoevelaken, zes kilometer na een ongeluk... twee rijstroken zijn dicht. Herkent u dit? Aan het eind van uw werkdag heeft u toch nog een stuk to-do-list over...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 Sinds 1 januari worden overtredingen strenger bestraft. Voor komproblemen kijk op weethoehetzit.nl. Seminar. MBA in 1 dag. 15 mei. MBAin1dag.nl. Vanaf vrijdag de zwarte lijst. Jouw favoriete soul- en jazzplaten. De hele week op Radio 6 en Cultura 24. Maak nu je eigen zwarte lijst op radio 6.nl en maak kans op kaarten voor de afterparty. De zwarte lijst op Radio 6. Soul and jazz. Dit jaar bij NBA in één dag. Ken Blanchard live vanuit de VS. Kijk op NBA in één dag.nl. Het is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO, nog tot half vijf bijten. En wij gaan onmiddellijk door naar Straatsburg, waar wij een prachtige lijn mee hebben. Naar het gebouw van het Europese parlement, waar ons eigen euroforum klaar zit. Dat wordt vandaag bemand door de europarlementariërs Philippe Lambert. Hij is van de Ecolo, dat zijn de Waalse Groenen. En Sofie in het veld van D66, van de liberale fractie dus daar. En natuurlijk onze eigen man in Europa, Fred Stroobans. Fred, jij bent ja, al, uh, zoals altijd, als het Europarlement in Straatsburg is de hele week daar. Uh, loopt daar rond ja. in de wandelgangen. Wat speelt zich daar af en wat is er toch voor commotie geweest, hebben wij begrepen zo net in het parlement. Ja, er um, is iemand onwel geworden, een van de vicevoorzitters, die is nu in het ziekenhuis. Er wordt nu een verklaring afgelegd, maar meer weten we daar ook niet uh, over. Maar daardoor is de zitting, was, was de zitting geschorst tot uh, vier uur. En de zitting ging over niets meer of minder dan de landbouwbegroting. Dat stemmingen, de, is ja. de stemmingen daarover, precies. De landbouw natuurlijk een van de, van de bouwstenen, een van de pijlers van, van, van de Europese Unie, van die gemeenschap. Uh, altijd ontzettend belangrijk geweest. Het lijkt een makkelijke stemming te worden, want er zijn maar duizend amendementen, zei je ons. <laughs> ja, nee, maar dat komt ook een beetje. Omdat dat hebben we gisteren al uitgelegd. Het voor de eerste keer is dat het parlement zich met het landbouwbeleid man, mag en kan uh, bemoeien. En het parlement doet dan uh, dat ook. En vandaar dat er. Ja, je hebt gisteren dus misschien, misschien een klein beetje. Tot werd. Ja, na puinhoop. Uh, er waren veel te veel amendementen die meegenomen werden naar de plenaire vergadering, dat is nooit de bedoeling. En Gisteren werd er nog gesproken over 300. Uiteindelijk zijn er dat 600 plus 400 geworden. Ze hebben zich daar doorheen gewerkt. Uh, maar er zijn een aantal fracties die toch niet helemaal tevreden zijn. Uh, de groenen hebben we hier aan een tafel. Maar ook d Die vinden het allemaal een gemiste kans. De groenen hebben een koetje uh, meegebracht. Kun je, ze hebben, ook, ze hebben dat? ook schaapjes hoor. Dat doe ik. Uh, hoor je? Nee, dit is zo'n busje. Het, het is een soort peperbus. Oh ja. En uh, in één peperbus zit een koe, in een andere een geit... en in een nog een andere zit een schaap. En ja. is bij wijze van protest een <laughs> beetje... dat het vanaf het moment dat dus het Europese parlement... zich mag bezighouden met het landbouwbeleid... dit in de praktijk weinig uitmaakt. Even Filippe Lamberts. In, inhoudelijk dan. Filippe uh, uh, Lamberts, die is van, van, van de Groenen, van de Waalse Groenen. Ja, klopt. Uh, wat, wat stoort u zo aan... Aan, uh, uh, aan, de, aan wat er in het Europarlement is gezegd... over die landbouwsubsidies... Maar eigenlijk de, de grootste gedeelte van de, van de subsidies gaan naar de agrobusiness en we hebben dus kunnen vaststellen dat de agrobusiness niet zorgt voor kwaliteitsvoedsel en ook niet voor een ecologisch beheer van, onze, van ons landbouw. En dus wij hadden gedacht dat nu het moment was gekomen om de landbouwpolitiek eigenlijk een instrument te maken van het vergroening van onze landbouw. En dat is blijkbaar helemaal niet het geval geweest. De oorspronkelijke voorstel van de van de Europese Commissie was stukken beter dan wat uh, de, de, de Commissie Landbouw hier in het Parlement uh, mee afgekomen is. Zo. Dus uh, we zijn helemaal ontevreden. We gaan er tegen stemmen. Juist. Ja, jullie, ja. maar is de, is de reden van die afzwakking van de vergroening van de landbouw niet de, uh, uh, het gevolg van het, de bemoeienis van het Parlement? Euh, dat zou ik niet zeggen. Euh, dat is het resultaat van de intense lobbying van, uh, van de vertegenwoordigers van de agrobusiness in Europa. Ik ich meen dat. Sophie in het Veld zee... de... ja? Gaat u gewoon, ja, meneer Lamberts ja, er... nog even? Nee, nee, ik bedoel, uh, oh. er zijn te veel Europarlementariërs die, die ervoor uh, een oor hebben, voor die mensen. Sophie in het Veld, wat gaan jullie ja. doen, de liberale fractie? Het is uh, hetzelfde. Ook, de, de, ook D66 is hier tegen. Uh, wij zijn zeer teleurgesteld uh, dat hier niet een moderner landbouwbeleid uitgekomen is. Uh, maar ja, daaraan zie je, en, en zo, zo werkt het in de politiek... er is een conservatieve meerderheid. Uh, ook uh, in dit parlement overigens hebben we volgend jaar verkiezingen. Dus dan kunnen de burgers het ook weer rechtzetten. En kiezen voor mensen die wel een modernisering willen van dat landbouwbeleid. Maar voorlopig zitten we hiermee opgescheept. Ja, is het feit dat... Uh, de, die conservatieve krachten er ook voor gezorgd hebben... dat die vergroening van de landbouw afgezwakt is... niet een voorteken voor eh, hervormingen in het landbouwbeleid? Nou ja, dat, dat, dat lijkt me wel, ja. maar Je ziet dat de, dat de trend er niet een is van uh, zulke intensieve... Modernisering, als dat wij graag hadden gezien. Uh, er wordt toch heel erg vastgehouden aan, aan een, uh, een heel traditioneel conservatief landbouwbeleid. En nogmaals, dat komt omdat er uh, een grote conservatieve meerderheid zit hier. Dat is, uh, dat is heel betreurenswaardig. Ja, Nelly Kroes die zich hier al kwaad over gemaakt heeft, die kan nog wel een paar kolommen schrijven in, schrijven in de toekomst. <laughs> ja, ja, we, we hebben er weer van voldoende ja. materiaal voorzien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, vandaag is ook door het Europarlement de meerjarenbegroting van de Unie verworpen Althans, zoals hij, de, manier, de structuur waarop hij nu ja. is ingediend. Dat is nogal wat. Dat is, is wel belangrijk. Hè? Dat was één belangrijk zinnetje. Hè? Dat het Europese parlement de Europese meerjarenbegroting... zoals ze eigenlijk is aangenomen door de staats- en regeringsleiders... op de vorige top in de huidige vorm verworpen uh, wordt. Wat betekent dat in de praktijk? Eigenlijk uh, wil het parlement geen discussie beginnen over de cijfers... over de bezuiniging die is uh, doorgevoerd. Ze willen uh, wel gaan onderhanden drie maanden lang met de lidstaten over de inhoud van die begroting. Het gaat over de kwaliteit. Waar wil je je geld aan besteden? Moet dat naar innovatie of moet dat bijvoorbeeld weer naar landbouw? Ze willen ook grotere flexibiliteit. Dat betekent dat je op één post geld over hebt. Dat je die makkelijker naar... Een andere post kunt doorschuiven. Ze willen ook dat bijvoorbeeld de staats- en regeringsleiders en vooral de lidstaten uh, niet meer uh, projecten inschrijven dan dat ze willen betalen. Vorig, uh, vorig jaar hebben we een probleem gehad met de financiering bijvoorbeeld van het Erasmus-project, dat uh, jongeren over de grenzen uh, kunnen studeren. En men is nu bang. Uh, de... Veel parlementariërs zijn, zijn dus bang dat je een soort tekorten structureel gaat inbouwen in die meerjarenbegroting. Uh, en wat men op langere termijn ook wil, of wat het parlement alvast wil, is meer eigen middelen. Dat het, uh, zeg maar de Europese begroting niet telkens maar afhangt van wat de lidstaten aan contributies uh, willen geven. En vooral ook willen terugkrijgen, ja. zoals Nederland ja. dat altijd een miljard terug wil. Philip Lambert, uh, wat van deze ja. punten... Uh, van, uh, u bent van Ecolo. Wat, welke punten... Die Fred nu noemt, vindt u het belangrijkst om binnen te halen? B belangrijkst is eigenlijk dat de, de Europese begroting zoals ze nu ingediend is... Uh, is in feite een begroting voor de, voor de jaren negentig of uh, voor verleden eeuwen eigenlijk. Dus alle toekomstgerichte... ...uitgaven zijn, zijn van de, nu van de banen teruggenomen door de staats- en regeringschefs. Dus dat is een, een, een budget voor het verleden en wij willen een budget voor de toekomst. Dat is één. En twee, eigen, eigen uh, inkomsten. Dus de, de manier waarop zo'n budget opgericht wordt uh, is eigenlijk totaal ongezond. Uh, het, wij hangen af van, van bijdrages van, van, uh, van, uh, van uh, lidstaten en eigenlijk iedereen speelt uh, zijn eigen spel daarin. En dus er is, iedereen, er is geen gemeenschappelijke belang-attitude uh, uh, vanuit de staats- en de regeringschef. En dat zal alleen maar kunnen veranderen als wij over ons eigen inkomsten kunnen, uh, kunnen beschikken. En er zijn opties genoeg op tafel om uh, een keuze te maken. Ja. Ja. Ja, ik, daar, daar sluit ik me helemaal bij aan. Uh, ik, ik voeg er twee dingen aan toe. Um, de manier waarop die begroting, die meerjarenbegroting tot stand komt... en de inhoud, die kan je niet los van elkaar zien. Daarom ben ik ook altijd heel verbaasd dat iemand als premier Rutte... zo strak vasthoudt aan het huidige systeem he, van nationale bijdragen. Want dan willen landen namelijk altijd weer iets terug uit mm -hmm. die begroting... in de vorm van landbouwsubsidies of structuursubsidies. Dus als je die, dat systeem van die nationale bijdragen afschaft... en vervangt door eigen Middelen, wat Europa overigens had een aantal decennia geleden... dan kan je geld gaan besteden aan innovatie, aan kennis, aan duurzaamheid... aan de uitdagingen van de toekomst. Hmm. En die eigen middelen uh, die tweede... komen gewoon uit belastingen? Ja, maar dat is nu, op dit moment komt er ook al een heel klein deel van de begroting komt ook al uit de BTW. Hè? Mm -hmm. En vroeger was dat helemaal het geval. Dus die nationale bijdrage, dat is eigenlijk de, een, een recente uitvinding. En pas sinds ze dat doen, zie je dat hè, het, het handtasjesgevecht nee, ja, elke zeven ik. jaar weer. Waarbij, ja, dus dat moet weg. Iets anders is dat, ik, ik zeg al zeven jaar, het is natuurlijk absurd. Er is geen, geen, geen land, geen politieke eenheid ter wereld waar een begroting voor zeven jaar wordt vastgelegd. Je weet toch helemaal niet hoe de wereld eruit ziet over zeven jaar. En wat je nodig hebt, misschien hebben we meer nodig of misschien minder of anders. Uh, dus het Europees Parlement heeft ook gezegd van die rigiditeit willen we af. We kunnen, uh, we willen de begroting, de middelen die er zijn kunnen besteden aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn. Dus ja. Het doelmatig. Ja, ja als uh, ik iets uh, mag, mag bijvoegen. Eigenlijk uh, het is een beetje vreemd vind ik op democratisch niveau dat men een zeven jaar uh, begroting nu zou uh, goedkeuren voor de Europese verkiezingen. Ik bedoel, ik bedoel begroting is de democratische uh, besluit nummer één. En dat moet alleen maar na een verkiezingscampagne uh, uh, besloten worden. Dus ik bedoel, het beste zou zijn dat men, men de huidige begroting verlengt tot in 2014... en dat men na de verkiezingen van, van volgend jaar dan een meerjarige be, uh, uh, begroting uh, uh, onderhandelt. En dat je ja. dat ook uh, inzet maakt van de verkiezingscampagne? Ah ja, da, da, da, dat is wel de bedoeling. En dan kunnen wij ook de begroting een object maken van de campagne en ja. van het de publiek debat. Uh, Sophie Intveld, even tot slot over dit punt. Uh, het parlement heeft iets anders uitgesproken wat volgens mij nogal gevoelig ligt. Want de lidstaten moeten bereid zijn als er toch tekorten ontstaan uh, om die toch dit jaar bij te passen. Terwijl de lidstaten hebben gezegd we willen de begroting niet verhogen. Uh, denkt u dat het binnengehaald gaat worden? Ja, maar dan, als ze de begroting niet willen verhogen, dan moeten zij uit gaan leggen hoe ze het tekort weg gaan werken. Ze kunnen niet zeggen, we doen de begroting omlaag, maar wij als lidstaten gaan meer geld uitgeven. En dan ontstaat er een tekort, dat mag niet eens, he, nee. op grond van het verdrag. Dus de lidstaten, uh, inclusief onze eigen regering, uh, die doen dus gewoon mee aan iets wat niet mag. Die zijn bezig om tekorten op te bouwen. Nou, daar wil ja. het parlement helemaal niets van weten. Oké. Okay. Nou, iets anders. Europa is vastbesloten om de bankiersbonussen naar u eens echt stevig aan te gaan pakken. Een aanstichter van van die harde aanpak. De schrik van de Londense City, de Europarlementariër, ja, daar zit hij, Philippe Lamberts. U bent zeker wel trots op uzelf. Uh, ja, ik, ik zal dat niet ontkennen, maar dat was wel een, een, een team effort. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet alleen maar de Groenen die dit resultaat gehaald hebben, het is de delegatie van het parlement. Dus uh, wij, hebben, wij, wij hebben dus onze collega's kunnen overtuigen dat dit een belangrijk factor was aan de instabiliteit en de. de Hey, de, de, de manier van werken van, van, van de banken die de crisis veroorzaakt heeft. En uh, de, de, de parlementdelegatie was unaniem daarover. Hè? Ja. Mm -hmm. maar, maar het voor is een daardoor dat we gewonnen hebben. Ik heb uh, een rol daarin gespeeld zeker. Ik was misschien een van de eersten die uh, daarmee uh, afkwam. Maar, uh, maar ik zeg het, uh, als wij alleen uh, gebleven waren, hadden wij dat nooit ge gehaald. Nee, ik denk dat u toch niet heel veilig over straat kan in Londen. Die moet trouwens. Ja, ga... Londen moet nog wel even bewerkt worden. Groot-Brittannië ligt nog Klopt. dwars voorlopig. Ja, maar uh, ze hebben geen kans om, uh, om dit uh, te, te vermijden. Dus Ik bedoel, ze staan helemaal alleen. Dus de Ecofin van vorige week heeft besloten... heeft nog een kans aan de Britten uh, gegeven. Oké, okay, als jullie in staat zijn van een betere overeenkomst... met het parlement te vinden, probeer het eens. Maar uh, als het niet lukt, dan uh, gaan we stemmen. Ja. En het is 26 tegen 1. Dus uh, ja. ze kunnen... Ze zullen niet in staat zijn van dit te, te, te vermijden. Nee. Zeg nog even in één zin waar de regeling op neerkomt. Want hij is heel dus eenvoudig. Ze, dus eigenlijk vanaf uh, 1 januari 2014... uw bonus kan niet groter zijn dan uw vaste salaris. Uw, uw, uw ja. normaal salaris. Dus dat betekent toch dat, dat uw vaste salaris verdubbeld kan worden. En dan... Indien de aandeelhouders uh, ervoor bereid zijn, met een me tweederde meerderheid, kunnen ze dan tot 200% van hun vaste salaris gaan. Wat eigenlijk uh, allee, genoeg ruimte geeft om een incentiefstructuur te, te, te, te, te schetsen en, en, en aan de mensen aan te bieden. Het klinkt dus een, zijn... eenvoudig, hè? het is een prachtige, eenvoudige, eenvoudige idee. Ja. Sofie in het veld uh, ligt het niet enorm voor de hand, wat iedereen natuurlijk al gezegd heeft. Nou, dan gaan de salarissen gewoon gigantisch omhoog. Nou ja, dat, dat risico zit er natuurlijk in. Uh, maar goed, dan moeten ook de, de, de bestuurders en de toezichthouders en de aandeelhouders... die moeten gaan opletten dat dat niet gebeurt. Want uh, de, he, ik wil Filippo complimenten geven voor wat hij heeft bereikt uh, wat dat betreft. Want hij zegt natuurlijk ook zeer terecht... Kijk, een, een bonus moet onderdeel zijn van een bonus-malus systeem. Bonus betekent dat je een, een bonus krijgt voor een prestatie. Malus, dat je wordt bestraft voor als je niet gepresteerd ja, dan hebt. Dan word, je vaak dan word je vaak ontslagen. ...maar wel nou ja, met een gouden handdruk. Ja, precies. Exact. Ja, dus dat hele, dat hele malus-aspect, dat, dat is eruit. En je ziet aan de ene kant dat er enorme problemen zijn in de, in de financiële wereld... ...terwijl die bonussen die zijn redelijk onaangetast af en toe. Dan, dan ziet er eens iemand van af. Hè. Nou ja, dan, dan denk ik, ja, een paar miljoen meer of minder. Maar, um, dus ik denk dat, het, dat, dat dit een, een heel goed uh, signaal is. Oké. Okay. Fred, morgen en overmorgen is daar de traditionele eurotop in Brussel. Even staccato. Wat zijn de, de belangrijkste agendapunten? Ze gaan het over de economie hebben, natuurlijk over de eurocrisis, maar dus ook over de recessie uh, in Europa. En ze gaan ook bekijken uh, of de landen alle afspraken die ze dus hebben nagekomen, wat de perking van begrotingstekort bijvoorbeeld uh, betreft, of uh, de landen die zijn nagekomen. En die top die komt op een moment dat er in Europa, bijna in alle landen, ook in Nederland, maar je ziet het ook in het buurland België, is de discussie losgebarsten van kunnen we nog meer bezuinigen dan we nu verplicht zijn om ja. dit uh, te doen. Okay. En je, je weet, iedereen moet, moet die 3% halen... maar ook Nederland haalt ze misschien niet. Frankrijk misschien haalt niet. België ze niet. En Frankrijk niet. Dus de discussie is losgebarsten van... kan dit nog wel en snijden we niet in eigen vlees? Ja. He, zijn we niet bezig dat de Europese of, uh, recessie op dit moment... al die ja. bezuinigingen aan het opvreten is? Oké. Okay. Sophie Intveld, uh, jullie staan bekend uh, voor stevige begrotingsdiscipline. Nu heeft Hollande van Frankrijk gezegd... we gaan dat niet halen. Dan komen uit op 3,7%. Dat is, en dat is het. En daar heb je het mee, mee te doen, rest van Europa. Dat is niet een goed opvoed, opvoedkundig voorbeeld, lijkt me. Nee, nee. En het punt is natuurlijk ook, want iedereen die, die staart zich nogal blind op die 3 Maar 3 begrotingstekort betekent nog steeds dat je systematisch meer uitgeeft dan dat je verdient. Miljard. Ja. Uh, nou ja, precies. Dus, en en je, overigens zie je dit he, in Europa gebeuren, maar ook in de VS. Je ziet toch dat de hele westerse wereld redelijk verslaafd is geraakt aan, aan publieke en private schulden. En dat moet je dus vroeg of laat aanpakken. Mm -hmm. Aan de andere kant kan je die schulden ook verminderen door te groeien, he, door weer te zorgen voor... He, de, door dat de economie heb je daarvoor aan te I'm <laughs> Um, uh, niet veel investeringen, maar, ja. maar nou, nou, ik, ik zou dat wat willen kwalificeren. Want niet alle publieke uitgaven zijn automatisch investeringen. Soms is het gewoon alleen maar geld uitgeven en, uh, en schulden opbouwen. Mm -hmm. uh, en er zijn natuurlijk heel veel structurele maatregelen... die we in de afgelopen 10, 15 jaar hadden moeten nemen... die we gewoon hebben laten liggen. Als je kijkt naar modernisering van de arbeidsmarkt... als je kijkt naar, uh, naar de pensioenen, als je kijkt ook binnen Europa... naar het versterken van die interne markt, het afbouwen van barrières. Uh, van als je kijkt naar investeren in innovatie bijvoorbeeld. We hebben, nooit, we hebben onszelf een doel gesteld, hè, alweer een 3%, om 3% van het bruto nationaal product uit te geven ja. aan uh, onderzoek en, uh, uh, en ontwikkeling. En dat is met uitzondering van Finland nog nooit gehaald ja, in de afgelopen nee. 13 jaar. Dus, okay, dus ook ga... daar zouden we veel meer moeten doen. Ja, Filippe Lambarts van de Waalse Groenen Ecolo. Wat is voor u het belangrijkste agendapunt? Ook dit of iets anders? Maar Wat ik denk is dat uh, investering allerbelangrijkste is. Uh, uh, men moet ook vaststellen dat uh, de grootste gedeelte van die investering moet vanuit de privésector komen. Uh, dat zie ik niet gebeuren door gebrek aan vertrouwen en aan, aan, uh, aan zichtbaarheid over, naar de toekomst toe. Nu, ik moet ook vaststellen dat uh, het is niet alleen... Als wij naar duurzame uh, openbare financiën willen gaan... Is het niet alleen maar de doelstelling dat telt, maar ook de manier waarop men de doelstelling bereikt. Mm -hmm. En wat waar is voor banken, men zegt oké, okay, men kan niet te harde regels, te strenge regels aan de banken opleggen. Anders gaat dit de, de, de economie kwetsen als, als dat te hard en te snel gebeurt. Zo is het ook bij regeringen. Dus de trajectorie... Uh, uh, uh, telt ook heel veel uh, op dat gebied. En we hebben dus moeten vaststellen dat de manier waarop de bezuinigingen uh, uh, uitgevoerd worden in bepaalde landen, inclusief Griekenland, Portugal, zelfs Ierland, maar ook hier uh, Frankrijk, uh, België, uh, eigenlijk de resultaten niet opleveren. En dus in België gaat de schuld naar omhoog, niet naar beneden. Nu, dat betekent dus niet dat er, uh, dat er geen effort nodig is. Ik bedoel, als je naar de regeringsstructuur van België uh, bekijkt... Uh, dat lijkt mij een beetje ingewikkeld voor een land van, uh, van 11 miljoen uh, inwoners. Dus mm -hmm. het moet versimpeld worden. Ja. Zeker en daar zijn er besparingen te maken... die we dan in onderzoek en ontwikkeling bijvoorbeeld... of uh, uh, uh, uh, opleiding kunnen, uh, kunnen investeren. De, de, het, ge, het aandeel van investeringsgeld dat men, dat men nog nu hebt... in de, in de openbare uitgaven is veel, veel te klein. Ja. Ja. We gaan, ja, maar dan dan vergeet vergeet ook niet dat, dat die, die, de, de, de schuld, die drukken natuurlijk ook op, uh, op de begroting en op de mogelijkheden die we dus hebben om te investeren. We Klopt. betalen gewoon uh, rente. En ik zou nog één ding willen zeggen over, je zegt bezuinigingen in, uh, in Griekenland en, en in andere landen, uh, die daar natuurlijk de mensen keihard hebben getroffen. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Uh, maar, ik zou toch ook wel willen zeggen dat ook de politici daar hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ook, bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die hun geld heel snel hebben weggesluist naar, uh, naar Zwitserland. Want, uh, en de andere Europese lidstaten willen gewoon niet meewerken... of een aantal daarvan niet meewerken aan het uitwisselen van informatie daarover. Dus iedereen heeft daar ook wel wat boter op zijn hoofd. We ja, gaan uh, met uw welnemen even luisteren naar uh, onze serie... Uh, de Eurovisie van Abdoe. Abdoe in Europa. Het Europese parlement heeft maar liefst 754 leden... Al deze Europarlementariërs zetten zich in voor een rechtvaardig en welvarend Europa. Allemaal wil niet zeggen samen. De Europese Christendemocraten hebben bijvoorbeeld een eigen politieke club. De EVP. En hetzelfde geldt voor de Liberalen. En vijf andere politieke stromen in. Maar is het niet beter als onze mannen en vrouwen, de Nederlanders... zich verenigen in een eigen oranje fractie. Een groep van parlementsleden dat over de Nederlandse belangen waakt. De Franse arrogantie trotseert de Duitse macht bevecht en de Zuid-Europese verspillers aanpakt. Deze vraag stel ik aan GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Een Europarlementariër vertegenwoordigt uiteindelijk de Europese kiezer. Dan weet ik niet precies wat het Nederlandse belang anders zou moeten zijn dan een Duits belang. Dus dat afzetten van die belangen, ja, daar heb ik nooit wat mee gekund. Het Europarlement wordt gekozen door het Europese volk. En die dient het Europese belang. Een Europarlementaris? Die zijn eerst en vooral Europeanen. Nee, dat heb ik nooit uh, ondertekenen of iets dergelijks. Er is niets uh, naar mij gekomen wat zegt dat ik hier voor de Europese burger zit. Dennis Dion van de SP ziet het heel anders. Ik zit daar heel duidelijk uh, voor de mensen die op mijn stemmen. En dat betekent dat uh, natuurlijk, hè, als SP zijn we ook solidair met andere Europese uh, mensen. Maar toch in eerste instantie uh, kijk je naar je eigen electoraat dan toch maar een oranje fractie, een verenigd Nederlandse front in Europa? Nee, dat kan ook weer niet, want dan sla je eigenlijk weer door naar de andere kant. Je hebt natuurlijk een soort dubbel scheiding hier. Hè? Je hebt in, in het parlement heb je wel degelijk scheidingen langs uh, nationale lijnen, want er zijn altijd een aantal europarlementariërs van één land die heel goed met elkaar kunnen samenwerken over de politieke grenzen heen van hun groepen. Maar je hebt natuurlijk ook wel degelijk gewoon een links rechts tegenstelling in het parlement en... Als je een oranje fractie zou nemen, dan zou dat voor de kiezer ook helemaal niet duidelijk zijn. Van, uh, is, die nou, is dat nou een hele linkse fractie of is dat een hele conservatieve fractie? Geen Hollandse club, maar wel een Nederlands belang. Europese samenwerking, maar geen algemeen Europees belang. Maar wat mag nou precies verwachten van het Europese parlement? Met deze vraag bel ik naar hoogleraar Europees recht Stefan van den Wel, uh, Europarlementariërs zijn, zijn uh, volksvertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen het, het Europese volk. Um, de Nederlandse Europarlementariërs die zijn verkozen door de, de Nederlandse burgers... of door de mensen die in Nederland voor het Europees parlement gestemd hebben. En dus in de eerste plaats vertegenwoordigen zij die mensen. Zij het dan natuurlijk... In Europa, dus het Europese parlement of het Europese eh, belang komt zeker ook om de hoek kijken. Het Europese belang eh, mag niet onderscheiden worden van het, van het, het Nederlandse belang. De, die, die vormen eigenlijk één integraal geheel. Eén geheel. Europa en Nederland hebben één belang. En dat is wat mij betreft Nederland zo rijk mogelijk maken en zo min mogelijk geld afdragen aan Brussel. Ik kan wel leven met deze gedachten. Ik wilde heel graag, als het kan, kort to, tot slot... van beide Europarlementariërs, Philippe Lamberts en Sofie in Veld... een korte reactie. Meneer Lamberts, zit u daar altijd voor het Europese belang... of zijpelt soms het nationale Vlaamse belang of Waalse belang door? Ja, ik voel mezelf als een uh, in charge van de Europese algemeen belang, eerlijk gezegd. Dus uh, ik uh, geef helemaal geen voorkeur aan de eigen belangen van de Belgische Franstaligen. Sorry, maar uh, <laughs> wij zijn denk ik, wij, wij zijn dus betaald om de algemene belangen van, uh, van, de, uh, van de Europeanen te verdedigen. Hmm. En soms klopt dat niet helemaal met de korte termijn belangen van eigen volk. Ja. Sophie in het veld, oranje fractie... Ja, nee. Kijk, allereerst even los van, van hoe je, hoe je erover uh, voelt, hè, welke band je met je land voelt, of je meer European of Nederlander voelt. Het is heel simpel. Wij maken wetten die voor alle Europese burgers gelden. En dat doen we vanuit onze eigen politieke opvattingen. En natuurlijk ben je uh, een, een Hollander of een, een Belg of een Vlaming, ik een Hollander en een Nederlander, hè, ja. om dat even specifiek te maken. Maar je doet dat natuurlijk door je eigen politieke bril. Want wie formuleert bijvoorbeeld wat het Nederlands belang is. Is dat het Nederlands belang volgens D66, of volgens de PVV, of volgens de SGP, of volgens het CDA? We hebben allemaal andere opvattingen uh, over he, wat dat belang zou zijn. Dus nee, je zit hier weliswaar met je Nederlandse bril en je Nederlandse context, maar je maakt wetten voor alle Europese burgers vanuit je politieke overtuiging. Sophie in het veld hoorde u als laatste van D66, liberale fractie in het Europarlement. En hartelijk dank ook Philippe Lambert, zij is uh, van de Waalse Groenen, Ecolo en onze eigen man in kussen, Fred Strohwans, het koetje nog eenmaal. Oké, okay, zo meteen naar de hoofdpunten het van het nieuws. Dat was het schaap, Tim Overdiek, ik met het Radio N-journaal. Zou ik dat blatend doen? Doe maar blatend, ja. Nee. Uh, nou, we, hebben, we hebben, hoe dan ook, een inauguratie, dat beloof ik. Uh, niet oh. van de paus, we hebben natuurlijk wel een rookmoment... dat binnen de uitzending gaat vallen. Ja, zo noemen we dat tegenwoordig. Uh, Ergens rond half zes gaan we kijken naar die schoorsteen. Maar het gaat om de inauguratie van de grootste verzameling... telescopen ter wereld. Echt zo. In oh. Chili is dat, iemand oh, ja. zet daar op dit moment een knop om. Of knipt een lintje door. Ik weet niet precies hoe het gaat. De president is er van Chili. En Grover Schilling ook. Dus het wordt een heel leuk verhaal. Um, is dat ook het belangrijkste nieuws? Nee, natuurlijk niet. Maar um, ik dacht, om um, naar nou de luisteraar warm te maken... met de toegenomen terreurdreiging, vond ik iets te ver gaan. Zo om half vijf deze middag. We gaan het er wel over hebben, naar de hoofdpunten van het nieuws. Die kreeg ik er van Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Ik ging net al over de verschillende belangen in het Europarlement... maar uh, vandaag waren ze hier wel over één ding eensgezind. Het Europese parlement gaat niet akkoord met de Europese begroting... voor de periode 2014-2020. Een ruime meerderheid van de parlementariërs heeft ingestemd met een motie... waarin de 27 Europese regeringsleiders worden opgeroepen... om opnieuw over de begroting te onderhandelen. Parlementsvoorzitter Schulz is niet tegen de verlaging van het bedrag... maar hij wil dat het geld anders wordt verdeeld.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 En het Noordzee Jazz Festival heet voortaan Port of Rotterdam Noordzee Jazz Festival. Okay. En dat is een ja, soort NPO. <laughs> dat is een gevolg van de samenwerking met de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam. festival is dit jaar voor de achtste keer in Ahoy. En daarvoor was het altijd in Den Haag. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANB Verkeersinformatie. Een beetje een rommelig begin van de avondspits. Veel aanrijdingen. De meeste file's staan rond Rotterdam en Utrecht. Opvallende files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voorknopend Iepenburg 6 kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Blijft er nog eentje over. De A20 naar Gouda zijn de rijstroken weer vrij bij Moordrecht. Maar nog wel 6 kilometer file. En de A28 van Utrecht naar Zwolle. Voorknopend Hoevelaken 8 na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan beter vanaf Utrecht via Barneveld over de A12 en de A30.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 Goedemiddag. Substantieel, zo heet de verhoogde dreiging van terrorisme. Aanleiding, een toenemend aantal Nederlandse moslims dat gaat vechten in Syrië. Wie zijn deze jonge mannen en waarin schuilt dan het gevaar? Ook relevant, wat merken u en ik daarvan? Vragen die we hopen te beantwoorden, deze uitzending. Een boek lenen, lezen en weer terugbrengen. Zie hier het recept van de Doorsnee Bibliotheek. Maar in tijden van bezuinigingen en ontlezing is het tijd voor een nieuwe benadering. Verslaggever Josephine Trehi is vanmiddag op pad met deze vraag. Wat maakt de Beep the place to be. En we blijven kijken natuurlijk naar het schoorsteentje op het dak van de Sixtijnse kapel. We zagen twee keer zwarte rook verschijnen. Vanochtend en gisteravond. Het komend uur is de volgende kans op de verlossende witte rook. Wat er ook gebeurt, wij zijn er. Op zijn minst tot half zeven vanavond. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof is zijn naam, heeft het dreigingsniveau voor Nederland verhoogd. Van beperkt naar substantieel. Dat is het op één naar hoogste niveau. Reden is dat er steeds meer Nederlanders naar Syrië gaan om te vechten. Het zijn Nederlandse jongens en mannen van Marokkaanse, Turkse en Koerdische afkomst. Ze willen helpen in het slepende conflict in Syrië, zegt Dick Schoof. Maar die hulp die, uh, gaat zich dus nu ook uiten in vormen van uh, meestrijden. We spraken eerst over enkelingen, toen over tientallen en nu zeggen we tegen de honderd. En als ze terugkomen naar Nederland, vormen ze een potentieel gevaar. Deze jongens worden zo gevaarlijk, omdat ze in Syrië eh, bij splintergroeperingen meevechten, daar radicaliseren, daar echt geweldservaring op doen, potentieel ook nog getraumatiseerd kunnen raken. Als ze dan terugkeren, dan kunnen ze hier uiteindelijk tot de conclusie komen dat men hier de strijd wil voortzetten. Maar dat betekent volgens Schoof niet dat we nou meteen bang moeten zijn dat er ergens in Nederland binnenkort een bom zal afgaan. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat men overweegt op korte termijn of op langere termijn een aanslag te plegen. Betekent dat ook dat gewone burgers er niet zoveel van gaan merken dat het dreigingsniveau is verhoogd? Gewone burgers zullen niet veel merken, eigenlijk niets, dat het dreigingsbeeld is verhoogd omdat we ook geen allatering hebben uitgegeven naar bijvoorbeeld de haven of Schiphol om extra maatregelen te nemen. Maar we vragen vooral ook meer aandacht van lokaal bestuur, van moslimgemeenschap, van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om dit toegenomen risico, want dat zeggen we eigenlijk in het dreigingsbeeld. Het is een toegenomen risico om daar alert op te zijn. Zodat als het nodig is, we sneller kunnen acteren. De aanstaande troonswisseling heeft bij de overwegingen van de NCTV geen rol gespeeld. 30 april staat los van het dreigingsbeeld terrorisme. Dat verschijnt periodiek. Uh, het was dus ook gepland om nu te verschijnen. En als 30 april een gewone koningin de dag zou zijn geweest, zou dit dreigingsbeeld ook zijn verschenen. En ook met de mededeling substantieel. Zei Dick Schoof tegen Roel Pau. Na vijf uur spreek ik hierover door met terrorisme-expert Beatrice de Graaf. De bibliotheek, misschien roept dat gelijk beelden op van een suffe uitleenbalie. Bali. De cijfers liegen er niet om, steeds meer bibliotheken verdwijnen. Maar tegelijkertijd zijn sommige bibliotheken juist bezig met een enorme opleving. In Almere bijvoorbeeld, daar is Josephine Trehi. Goedemiddag. Goedemiddag. En daar doen ze het heel goed. Hè? Hoe doen ze dat? Nou, in eerste instantie ligt het ook aan het gebouw. Het is gloednieuw, in 2010 gebouwd. Super strak, super modern. Als je hier binnenkomt, drie verdiepingen. Um, hele goede internetverbinding. Dus iedereen kan hier met zijn laptop uh, gaan zitten en gaan werken. Dat zie je ook. Heel veel ZZP'ers die hier een prachtige gratis werkplek hebben. Hè? En een koffiecorner waar je lekker een cappuccino'tje kan drinken... met uh, je krantje van de leestafel. En uh, ja, van die loungebanken. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet. Het is supermooi. En uh, trekt ook heel veel jongeren jongen en meisje zitten hier achter een laptop. Hallo. Hallo. Wat doen jullie? Wij zijn uh, aan het leren voor uh, ons eindexamen. Oké, okay. examensjaar komen eraan. Ja, klopt. Wat zijn koolhydraten? Ja. Biologie? Biologie, klopt. Hé, <laughs> hey, en waarom hier niet thuis? Nou, ik heb thuis uh, twee uh, hele lieve broertjes. En uh, die uh, zijn misschien wel aardig, maar ze storen enorm. Dus ik ga liever naar de bieb waar ik gewoon geconcentreerd kan werken en een boek kan lenen. En... ...andere dingen kan doen dan, dat, ja, dan thuis. fijne omgeving hier. Bij mij thuis wordt verbouwd, dus uh, dat is ook niet echt fijn. En er is hier gewoon internet, dus ik kan mijn laptop meenemen en uh, hier gewoon leren. Oh, succes, jongens. Dank u wel. Ja. En dat gaat dan gewoon verder, uh, als je het thuis niet kunt concentreren. Maar we schetsen dus in deze eerste instantie het beeld van een, een bibliotheek... ...die er prachtig uitziet, de, de laatste snufjes. De feiten zeggen wat anders. Veel bibliotheken, Josephine, zitten in zwaar weer. Ja, en dat is dus ook een beetje dubbel. Hè. Hier gaat het fantastisch. Sinds ze open zijn hebben ze hier twee keer zoveel bezoekers. Nou, ja, Dat is geweldig. Maar inderdaad, de kleine piep in de wijk, daar gaat het heel slecht mee. Er wordt op bezuinigd en die hebben maar moeite om hun hoofd boven water te houden. En vanmiddag was ik in Muiden in zo'n kleine bibliotheek. Maar dat gaan we straks even naar luisteren. Oké, okay, tot dan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. In het Belgische plaatsje Heverlee is vandaag een herdenkingsmis... voor de slachtoffers van het busongeluk, een jaar geleden in Zwitserland. 22 schoolkinderen en zes volwassenen kwamen toen om het leven. Joris van Poppel, goedemiddag. Goedemiddag. Je staat bij de Lambertuschool, waar de herdenking zojuist is begonnen. Het is een besloten herdenking, hè? Ja, dat klopt. De journalisten staan voor de deur. We mogen niet naar binnen. En dat is misschien ook maar logisch ook, natuurlijk. Binnen zitten 800 mensen. Ja, wie zijn dat? Dat zijn uh, ooms, tantes, uh, vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten, uh, ouders. Allemaal nabestaanden van uh, de kinderen die zijn omgekomen vorig jaar in dat uh, busongeluk in, in Zwitserland. Uh, dat waren op deze school waren dat uh, zes kinderen en twee begeleiders, een docent en een begeleider. Ja. Dat is vandaag precies een jaar geleden. En vandaar dat ze hier binnen een herdenkingsmoment hebben. Uh, later, over een uurtje, wordt er ook een monument onthuld. Daar mogen we wel bij. Dat is uh, net buiten de kerk. En daar komt dan de premier van België spreken. Wat gebeurde er zelf op de school vandaag? Ik, en dan denk ik met name aan de kinderen. Hoe staan die daarbij stil? Nou ja, hier is het dus vooral deze, die, die, die viering die ze nu hebben. Uh, er is een andere school, Nijlommel, uh, waar uh, eigenlijk veel meer kinderen van zijn omgekomen. Ook zes Nederlandse kinderen die op die school zaten, die zijn omgekomen. Uh, die hebben het helemaal afgesloten vandaag. Die, uh, die, uh, daar, zijn alle, uh, daar is de school vandaag, uh, daar hebben de kinderen uh, gepraat. ...over wat er vorig jaar is gebeurd. Er is een complete klas weggevaagd daar eigenlijk. En daar hebben ook de ouders ervoor gekozen om helemaal niemand toe te laten. Uh, geen pers uh, daar is in ieder geval vandaag. Morgen is er daar wel voor het dorp en ook voor de pers. Voor de buitenwereld is er daar een kleine herdenking. Maar houden ze het heel klein en compact vandaag. Uh, hier is het net iets, uh, iets uitgebreider. Ja, en dan is zo'n moment, een jaar later, precies een jaar later... na dat uh, busongeluk, altijd zo'n zo moment voor mensen... om ja, op een of andere manier dingen af te ja. sluiten. Hè? Maar, uh, geldt dat ook voor, voor de meeste nabestaanden? Voor de, meeste, voor de directe ouders die kunnen we natuurlijk nooit, gaan, nooit afsluiten. Maar eh, daarnaast zijn er, er zijn eigenlijk zoveel vragen dat, dat, dat het moeilijk af te sluiten is. Vooral eigenlijk gewoon heel simpel over de oorzaak van dat ongeluk. Daar zijn ze nog steeds niet uit. Het parket in Zwitserland eh, heeft heel veel onderzoeken gedaan. Er komt waarschijnlijk volgende maand met een eindrapport. Maar daar zal dan waarschijnlijk in staan dat ze het niet weten. Dat ze het gewoon echt niet weten. Geen technisch falen gevonden. Uh, de chauffeur reed niet te hard, geen alcohol. Misschien een stuurfoutje, maar dat is niet te bewijzen. Er gaan allerlei verhalen, maar niemand die het weet... Ja, zolang dat niet is afgerond, zeggen alle trauma-deskundigen hier in België ook... is het ook heel moeilijk voor de mensen om dat hoofd af te sluiten. Correspondent Joris van Poppel, dank wel. Straks hoort u van Marcel Bril hoe de staatssecretaris van Volksgezondheid... zich op een dag als vandaag beweegt langs de deuren van het Binnenhof. Hij zoekt steun voor bezuinigingsplannen. Lijnan Zwaan bij de AWB. Ja, Tim, het scenario van gisteren lijkt zich te herhalen. Opnieuw probleem ten oosten van Utrecht op de A28 richting Amersfoort. is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Hoevelaken. Het levert 8 kilometer file op, op vanaf Soesterberg. Twee rijstroken zijn dicht. Ook het alternatief op de A27 naar Almere is een ongeluk gebeurd... bij Beeldhoven. Daar staat 5 kilometer. Dus het verkeer op de A28 vanuit Utrecht kan beter omrijden... via Barneveld over de A12 en de A30. In de ochtend en avondspits.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 Steun krijgen voor de bezuinigingsplannen van het kabinet. Ministers en staatssecretarissen zijn er een heleboel tijd aan kwijt. omdat de coalitie geen automatische meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Marcel Bril, uh, goeiemiddag. Goeiemiddag. Het is een drukte van belang daar. Daar bij jou in Den Haag was ja, ja. ja, nou ja, dat, dat, wat ze doen is uh, langslopen bij oppositiepartijen. Dan hebben ze afspraken gemaakt. En dan gaan ze of met de fractievoorzitter. of met uh, de uh, woordvoerder op dat uh, desbetreffende punt uh, spreken. En uh, nou ja, Lodewijk Asscher is vandaag geweest, de vicepremier bij Alexander Pechtold. Ook iemand uit de polder, uh, Ton Heerts van de FNV, die uh, is actief in de Tweede Kamer. Op dit moment uh, zou hij uh, bij Arie moeten zitten. En ook Martin van Rijn, de uh, staatssecretaris van Volksgezondheid... is op dit moment met ja, een soort van tour bezig, heeft allerlei afspraken. Ja. Op dit moment zit hij uh, uh, bij Renske Leijten, SP-kamerlid. Ik kan naar binnen kijken, uh, in het raam uh, staat open. Alleen kan ik net uh, niet dicht genoeg bijkomen... Om Echt, wat mij zit nu dus bij de SP. Ja, je kunt ook zien waar hij zit, wat hij ja. aan het doen is? Ja, ja we hoe? zijn uh, rustig aan het praten. En uh, uh, ja, af en toe hoor je eens een... Uit dat raam wat er gezegd wordt, dat hoor ik niet. Nee, nee laten we even, even inzoomen op Van Rijn. Hè, want, want, want hij heeft natuurlijk een heel lastige klus. Hij moet veel bezuinigen op de langdurige zorg. Hoe, hoe denk je nou voor elkaar te krijgen... dat er echt in, ingestemd gaat worden met zijn plannen? Heel veel praten, dat is waar hij nu mee bezig is. Hij had de hele tijd gezegd, weet je wat... er staan dingen in het regeerakkoord... Als je betere ideeën hebt, kom erop. Dan schrijf ik niet zo heel erg veel tijd meer om dat te regelen. Maar in het regeerakkoord staat bijvoorbeeld... dat er heel erg bezuinigd gaat worden op de uh, huishoudelijke hulp. bijvoorbeeld Of begeleiding. Uh, als je uh, ziek bent en je gaat bijvoorbeeld naar de dagbesteding... dat daarin gesneden wordt. Nou, Dat zijn natuurlijk hele gevoelige zaken. Uh, er moet ongeveer 3 miljard uh, euro moet, uh, uit die langdurige zorg geknepen worden. Dus dat ligt nogal lastig. Er is heel veel partijen aan het praten die ja, bezig zijn met, met, met de zorg uh, en met gemeenten. Maar dus nu ook met de Kamerleden... en toen hij hier zo 2,5 uur geleden aankwam... Uh, toen vroeg ik of hij zich eigenlijk niet een beetje een bedelaar voelt. Nee, nee. Ik ben bezig met een uh, belangrijke hervorming... van de langdurige zorg. En dan is het goed om uh, met het veld te praten... en met ook alle, alle politieke partijen te praten... om nou, zo goed mogelijk ideeën te verzamelen... en draagvlak te krijgen voor de grote veranderingen we gaan krijgen. Dus... Uh, Belen is niet aan de orde. U heeft hier een mapje, daar zit niet uw plan in, al uitgewerkt en al... waarvan de oppositie kan zeggen, doen we of doen we niet? Nee, dat zit hier niet in. Het, uh, en als het er wel is, dat weet ik niet zeker of ik het u zou zeggen... maar het zit er echt niet in. De uh, nee. eerste in het rijtje is Arie Slop, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ja. Na ruim een half uur gaat de deur weer open. Meneer Slop, welke... Eisen heeft u neergelegd. Ik heb me wel verteld dat wij beseffen dat er rond de ABBZ het een en ander moet gaan gebeuren. Want in de huidige vorm en omvang is de ABBZ naar de toekomst toe niet meer houdbaar. Maar dat als er iets gaat veranderen, dat we goed nadenken van welke groepen... Ga, laat je wel of niet overgaan naar de WMO en waar ga je dat afbakenen. Wat ons betreft nog heel veel vraagpunten en die heb ik de staatssecretaris meegegeven. Dank u wel. Ik ga snel een paar trappen op naar Alexander Pechtelt, de kamer van de D66-fractievoorzitter... want dat is het volgende adres van Martin Van Rijn. Meneer Pechtelt, kunt u zaken doen met Van Rijn op dit onderwerp? Ik denk dat de plannen van D66 in het verkiezingsprogramma... en ook de aanzet die wij al hebben aangegeven bij het vijfpartijenakkoord... dat dat voor de staats staatssecretaris in ieder geval de ruimte geeft om met ons verder te praten. Maar dat is aan hem om dadelijk te beoordelen. Nou, dat klinkt dus constructief, zoals dat hij heet. Ze zijn best bereid om uh, te praten. Dat is precies zoals uh, Van Rijn het eigenlijk wil zien. Uh, het onderwerp heel inhoudelijk benaderen. Hij maakt er liever geen politiek van op dit onderwerp. Geen politiek van maken, maar daar zijn ze toch voor. Dat begrijp ik. Daar begrijp ik helemaal niks van, Marcel. Denk, <laughs> je, denk je echt dat de oppositiepartijen dat met de eens zijn? Nee, natuurlijk, want alles is hier politiek. Hè? En uh, dat zal natuurlijk ook meespelen. Uh, wat, je ziet al wat er gisteren is gebeurd. Het ging over een heel ander onderwerp. Het woonakkoord, daar hebben uh, ChristenUnie en D66 aan meegewerkt. Nou, wat gebeurde er gisteren? iemand van de coalitie in de Eerste Kamer, die werd opeens heel kritisch. Nou ja, en zij gaan zich nu afvragen natuurlijk, ChristenUnie en D66... van ja, wat betekent dit voor andere afspraken, bijvoorbeeld de AWBZ? Ja, dat ligt heel erg lastig en ja, die politieke partijen zullen... wat er gisteren gebeurd is met het Woonakkoord... natuurlijk aangrijpen om meer te gaan eisen... als het bijvoorbeeld over de AWBZ gaat. Dus natuurlijk is het politiek uh, of de staatssecretaris nou wil of niet. En die politiek die wordt de komende dagen en weken nog bedreven. Over twee weken is het idee dat de secretaris met een plan komt hoe hij de bezuiniging in de langdurige zorgvorm wil gaan geven. En wat er dan ook uitkomt, je hebt in ieder geval vandaag jouw beweging gehad. Maar zo bril. Zo maar. is het. vandaag, dank je. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Well, I watched that in the shame of the defeated, and I went from town to town, reading cards and weighing dice. When I needed love, I never paid the asking price. Oh. Your song. But I need your sweet, sweet stuff for you Double Bobber Blind Man blaf Lekker nummer, vind je niet, Marker Vroef? Ja, er dat een mooi ritme in, inderdaad. Ja, gaan we eens even ritmisch naar het weer kijken. We hebben al wat ritmisch gezucht en gekreund de afgelopen dagen... maar eigenlijk is het best uit te houden vandaag. Zon, het is koud, maar... Oh. Ja, mijn zegen heeft het. Ik, uh, ik vind het niet zwerig, hoor. Ik vind het lekker spectaculair. Maar ja, goed, ik ben een beetje Wat idioot hè. Dus, wat dat betreft. En uh, de thermometers schaven uh, misschien dan 4 graden aan... en de zon is het lekker... Maar dat is vijf graden onder normaal minimaal. Dus het is echt gewoon veel te koud voor de tijd van het jaar. En onder normale omstandigheden, als we gewend waren aan die normaal... dan zou iedereen nu stenen meenklagen. Maar ja, we zijn nog erger gewend. We zijn de weg kwijt, hè, ja. wat op zich afgelopen week. Hey, als het dan nou toch een, een, een acceptabele winter moet blijven, zoals vandaag. Um, zit dat er ook in? Ja, ik denk het wel, morgen en overmorgen kun je redelijk goed samenvatten. Uh, allebei de dagen is er ruimte voor de zon. Allebei de dagen hebben we ook wel wolken. Vooral donderdag in de ochtend in de kustgebieden, een sneeuwbui in de middag, juist in het binnenland. Uh, en een temperatuur die nog steeds te laag is voor de tijd van het jaar... maar wel op zo'n 2 tot 4 graden en of, uh, vrijdag misschien nog iets hoger uit kan komen. In de nacht overigens, komende nacht ook, en de nacht naar vrijdag... gewoon matige vorst in het binnenland. Ja, meer gelden eruit over het weekend? Welke kant het op gaat. Uh, heel voorzichtig gaat de temperatuur omhoog. En dat merken we vooral aan de nachttemperaturen. Rond of net iets boven nul, uh, zaterdag en zondag. Uh, de dagtemperaturen niet zo groot verschil. En verder het weerbeeld heel anders dan vandaag. Want er gaat gewoon regen. En misschien zaterdag ook nog wel weer eventjes winterse neerslag. Oeh, ver weg. Dankjewel. Marco Vulf. De Nederlandse Kerk der Friesen in Rome staat op een steenworp afstand van het Vaticaan. De vrijwilligers die daar woensdagen koffie schenken aan Nederlandse pelgrims, hoeven slechts de straat over te steken om de schoorsteen te zien. 30 treden moet je op om bij de Kerk der Friesen te komen. En het is uh, woensdagochtend. De ochtend dat Nederlanders hier naartoe komen om koffie te drinken en met elkaar oh, te praten. Noem maar, maar een beetje zo. En in het keukentje ja. wordt er een koffie gezet. En we zien wel wanneer het later wordt, want de kerk gaat officieel om tien uur open. En dan kunnen we natuurlijk gasten krijgen in de kerk. En u zelf, hoe lang woont u wel in Rome? 44 jaar. Bent u voor de liefde hierheen gekomen? Nee, helemaal niet. <laughs> Ik ben hier gekomen om te gaan werken. Ik ben 30 jaar bijna stewardess geweest bij Alitalia. En de laatste jaren was ik purser. Een hele leuke baan. In de tussentijd heb ik natuurlijk wel die liefde leren kennen. En dat was een captain van de Alitalia. Daar ben ik mee getrouwd. Daar heb ik een zoon van gekregen, die nu 30 jaar oud is. Maar helaas daarna zijn we gescheiden. Dus, toen ik met pensioen ging, toen had ik een heleboel vrije tijd over. En toen ben ik via een Italiaanse priester die werkte in de moederkerk van de Friese kerk, toen Dat is de Santa Maria in Traspontina. En die zei tegen mij, Teresa, jij bent toch Nederlandse? Dan moet je niet hier zijn, dan moet je daar gaan. En daar was de Friese kerk sinds uh, een jaar of zes geopend voor de Nederlanders. Dus ik ging naar de kerk en ik wist niet wat ik zag. Nog nooit geweten in al die jaren dat er dus een Nederlandse kerk was. Ja. En wonen er veel Nederlanders in Rome? Nou, niet zo ontzettend veel. En, en, en je hoeveel moet komen ook daarvan? Naar... katholiek zijn, hè, snap je? En, en maar... hoeveel komen er over het algemeen? Nou, ja. nee, het, gaat, het draait vooral, vooral voor de pelgrims. En als vrijwilliger zet u koffie, maar doet u ook rondleidingen in de kerk? Ja, ik op zondag doe ik de rondleidingen in de kerk, maar ik zit bijna niet meer in die koffiedienst omdat ik ook fotograaf ben van de website. En dat doe ik dus iedere zondag. En het redactiewerk en de uitleg. En doet u nu ook verslag van het conclaaf op die site? Ik heb vandaag mijn fototoestel meegenomen in de hoop dat ik misschien zelf een klein artikeltje kan schrijven dat ik die witte rook heb gezien. want dat gaat hoopt een andere... al op witte rook vandaag. Ja, ik hoop vandaag op witte het ja. is heel optimistisch volgens mij? Ik denk eerder vanavond, maar ik blijf vanmiddag in Rome. Ik ga toch, ik ga toch even afwachten, want ik woon wel een uur rijden met de trein hier vandaan. En morgen kom ik dus niet voor de rook. Dan ga ik naar de tv kijken, dan, dan kan ik het niet. Dat vandaag wil u het heel... meemaken, dus om die reden hoopt u ook dat het uh, vandaag hoop, wit gaat zijn. Ja, ik hoop vandaag dat het wit zal worden. Ja. <laughs> Wie weet, want ook wij houden natuurlijk een oogje in het zeil. Hier in de studio hangt een... TV uh, met, uh, met er op het beeld ingezoomd op die schoorsteen. Het regent in Rome, kan ik u melden. Zo dus rond half zes zou dat moment kunnen zijn. Uh, dat er al dan niet rode uh, witte of zwarte rook te zien zal zijn. Uh, uh, zolang dat gebeurt, vragen wij elke dag aan een Nederlandse katholiek. wat voor paus hij of zij graag zou willen. Vanmorgen bij Marcel en Lara was dat Theo Koster, studentenpastor in Nijmegen. en voorzitter van het werkverband van katholieke Homo Pastores. Ik zou graag een paus willen die zegt... voordat hij uitspraken doet over seksualiteit of homoseksualiteit... laat hij daar een paar jaar de mond over houden... en gaan praten met groepen. Mensen die voorboedsmiddelen gebruiken. Mensen die homoseksueel zijn. Mensen die misbruikt zijn door mensen vanuit de katholieke kerk. Dat vind ik heel wezenlijk voor de huidige paus. Dat is de wens van Theo Koster vanmorgen. Ik praat hierover verder met Hanneke Beemer van Doornik. Goedemiddag. Goedemiddag. Kerkganger en leken dominicaan. Wat ik gevraagd wat dat betekent. Even die wens van Theo Koster. Bent u het met hem eens? Ja hoor, ik ben het Theo eens. Ja? Ik denk dat het belangrijk is, uh, ik ken Theo Koster ook persoonlijk. Uh, hij is lid van dezelfde orde. Uh, van de orde van Dominicus. En uh, dat betekent uh, voor mij ook uh, die, dat, dat praten met groepen uh, in verband met uh, ja, allerlei dingen die er in deze maatschappij spelen en daar antwoorden op vinden op de vragen van deze tijd... met elkaar, ja, ik zou het fantastisch vinden... als er een pauze uitkwam die dat, uh, dat aandurft. Zou de pas dat doen, denkt u? De volgende pauze? Of die paus dat gaat doen? Ja, het is, het, is, het is natuurlijk één ding, een wens, maar uh, om het ook te gaan doen? Ik denk dat... Uh, ja, dit, dit conclave is dusdanig verschillend van andere conclaven. Uh, er is niet zomaar één antwoord... Dus als je kijkt naar de, naar de verschillende uh, groepen kardinalen die er zijn... dan merk je dat de ene groep sterker is voor een hele sterke bestuurder... En de andere staat weer voor sterker dan iemand die pastoraal uh, dus, uh, met de mensen optrekt. Ja, als de laatste uit, u, u, uit uw aarzeling trekken... bespeur ik dat u dat niet echt verwacht. Een paus die uh, uh, echt weer met de mensen zich laat zien. Nou, die hoop die heb ik wel. Ik, heb, ik, ik zou heel graag een, een nieuwe paus zien die in ieder geval... Hoop en vertrouwen um, kan neerzetten. En de uh, vorm die Theo Koster uh, dus neerzet, is een van de vormen waarvan ik denk: ja, dat, dat zou een vorm zijn die opgepakt zou kunnen worden. Want het heeft de, de, de, de afgelopen pauze onvoldoende gedaan: dat hoop, die hoop en vertrouwen te geven? Nou, kijk, um, de, de vorige pauze was iemand die uh, heel erg goed is in de theologie, um, en die wat dat betreft ook een leraar is geweest. Maar die ook wel heel sterk de wet uh, bovenin heeft gezet. En ik denk dat een, een kerk een kerk van mensen moet zijn. En dat in eerste plaats de weg van Jezus Christus een weg is van God met de mensen. En uh, de uh, net afgetreden uh, provinciaal uh, overste van de Dominikanen zei het heel mooi. Die zei van ja, als je een Romeins keizerrijk hebt, uh, zo, zoals het vroeger was bij de paus. Het is ontstaan natuurlijk vanuit de Romeinen. Nou, laten we hopen en dat je... het blijft. Ik spijt me vreselijk, de tijd is voorbij. We hopen op een paus onder de mensen. Ik dank u.